...over matchfixing. Gisteren bleek dat schaatscoach Anema afspraken wilde maken... over een ploegenachtervolging. Het Olympisch Comité deed de zaak intern af met een berisping. Bruins had graag eerder van de zaak geweten, zo zei hij vlak voor de ministerraad. Een oordeel heeft hij nog niet, maar hij zei matchfixing hoort niet thuis in de sport. Het weer, het is droog en vrij zonnig. Het is zo'n 7 graden ook morgen droog en geregeld zon. Zondag wat meer bewolking en kans op een bui. Dit was het... M. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk je lekker. lekker.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 Gooi je de prachtige muziek van Charles er even uit. Want uh, op dit moment rijdt in Jong-Jang Blondien tegen Perstijn Tot de 2600 meter. Waar ze sneller dan uh, onze fantastische Vermeer. Uh, Esmee Visser bedoel ik. En uh, het is nu zo dat ze afgaand op de volgende doorkomst. Alle twee in de achterstand hebben op uh, Vissertje. En het ziet er alleen maar goed uit. En ook Anouk van der Weijden ziet met plezier tussen het vele publiek. Dat het, heel langzaam, heel langzaam, dat het een stuk langzamer gaat dan in hun ritten. En dat is natuurlijk een fantastisch gegeven. Daar komt de doortijd van 5:44:53 op de 4200 meter... naar een rondje van 33-73, waar uh, uh, 33, 32-23 uh. gereden werd door uh, Vermeer. Pechstein uh, gaat door in 5:54:14 die uh, heeft het niet, uh, die geweldige Pechstein... Uh, die al negen medailles gewonnen heeft, vijf keer het goud. Maar die kan het hier gewoon niet volhouden. Hier was uh, Esmee Visser veel en veel te snel voor haar. Maar die Blondin, die, die rijdt toch een aardige uh, rit, moet ik zeggen. Krijgt nu de bel voor de laatste ronde. Ze komt door uh, vergeleken bij 6, 17, 10 van Esmee in 6.23. Uh, dus die ligt toch al uh, een dikke 6, 7 seconden achter. Overweg. Is natuurlijk prachtig. Maar euh, nou ja, het gaat er alleen maar om of nou ook de tijd van uh, Anouk van der Weijden... nog in gevaar kan worden. Dat is de 6-54-17. Ik denk zelfs niet dat de beide dames die kunnen halen. Maar je weet het maar nooit. In ieder geval hebben de Nederlandse dames het hier weer fantastisch gedaan. En dan is er zo nog één rit te gaan met Sablikova... Sablikova, die altijd de sterkste was op deze afstanden. En daar is de tijd van Londen 6.55, uh, 56. Het is tweede, nog steeds aanhoek van de Weide. Ze rijdt 6.59, 38. Toch een uh, mooie tijd, maar niet voldoende om de Nederlandse meisjes te benaderen. Nou, daar krijgen we nog één rit. Pechstein moet nog binnenkomen, die komt binnen in 7.05, 43. Die heeft het dus ook niet kunnen maken. We gaan kijken naar de laatste rit tussen Voronina tegen Sablikova... En we zijn benieuwd. Wordt het 1-2 voor Nederland? In ieder geval is er een Nederlandse medaille. Dat is nu al duidelijk. Want als die twee sneller gaan, dan heeft, een, dan heeft Visser in ieder geval de bronzen plak. Nou ja, dat zou maar, voor haar ook, natuurlijk ook wel een Dat is op zich al fantastisch, natuurlijk. Maar laten we hopen dat Anoek van der Weide het ook voor elkaar krijgt. Want dat is helemaal mooi, natuurlijk. Ze hebben geprobeerd wat ze wilden. Tot de 2600 meter waar ze sneller. Ze hebben alles gegeven in het begin van de race. Maar nog steeds staan de Nederlanders 1-2. Esme Visser 6.50.23. Anouk van der Weide 6.54.17. 17 Dat zijn de leidende tijden. Eén rit te gaan. Ja, mooi hè? Mooi hè? Ik, ik, ik, ik, ik zei toch, Pechstein, die, die, die, die, dat is echt. Ja, maar ze over heeft het wel geprobeerd. Hè? Ik bedoel, als je tot de 2600 sneller bent, dan geef je gewoon alles. Jawel, maar je zo'n snelle start. Joh, je maar ja, ze redden het hier niet met zo'n snelle maar start. Blondemar op 10 seconden worden. langzamer dan Esmee hè? 10, ja, maar dat is werkelijk fantastisch. Ja, het is niet normaal, joh. Het is niet ja, normaal, 15 seconden ja. is een enorme tijd. Maar goed, ja. de, de, de, we jongens, we laten we, fingers crossed, hè, nog één rit. Maar Esmee heeft in ieder geval een medaille. Die mee. heeft een medaille. En nou hopen we dat Anouk er ook één krijgt. Zal ik eens wat zeggen? Ja. Goud en zilver, hoor. <laughs> ja? het is Sablikova voor Ronina, pas op, hè. Ja, maar die, die is toch ook, vond ik, de, de, in de zoals we er tot nu toe gezien hebben... Nou, niet ik, heel goed ik, te doen. ik ga het volgen. Ik ga Sablikova volgen. Ik heb alle tijden van de beide meiden uit Nederland... en we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Dus het is in ieder geval een hele snelle starter. hè? Hele snelle starter, Sablikova. Dus we moeten niet schrikken als als ze gek weggaat. Laten we hopen dat ze gek weggaat, want dan uh, kan ze het nooit volhouden. Oh, wat een spanning. Wat een spanning daar in Pyongyang bij de Olympische Spelen, waar de 5000 meter voor de dames gereden wordt... met twee Nederlandse dames, 1 en 2. Anouk van der Weijden in de eerste rit, schitterende tijd, 6.54.17. En dan Smee Visser na de dweil, 6.50.23. En nu dus die, die belangrijke laatste rit, Voronina Sablikova. Sablikova begint in de buitenbaan. We zijn goed weg. Oei, oei, oei, oei. Het giert hier bij ons, bij de radiomensen van ZFM gieren de zenuwen door ons lichaam natuurlijk. En uh, ja, dat is natuurlijk begrijpelijk. Zou dat mogelijk zijn dat een meisje van 22 jaar... in haar eerste internationale optreden dat hij het gaat maken? Dus de opening van Veronina en Sablikova is in ieder geval sneller. Uh, Veronina, 4600 en sneller en Sablikova, 1200ste sneller. Eén ding weet ik zeker, Henny, Het wordt met dat meisje visser zo meteen een geweldig interview. Ja, dat wordt lachen. Dat wordt lachen. Ze heeft nog steeds trouwens een heel rood gezicht. Ja, ja, is, uh... oh, ja die is diep gegaan. Maar wat een fantastische race heeft dat kind gereden, zeg. Daar ja. komen de beide dames Sablikova en uh, Veronina af op de 600 meter. Daar had 53.71 onze leidster en ze zijn alle twee acht van een seconde en zeventiende van een seconde sneller. Sablikova is op dit moment aan de leiding. Maar de eindsprint van uh, Visser was ongelooflijk, hè? Die, die, die laatste paar ronden. Ik ben het met je eens, ja. Dat, dat is, uh, denk ik, waar je in het wind. Hè? En dat ja. hebben we toch vaak gezien hier. Hè? We gaan naar de volgende doorkomst. En voor, uh, ja, het is weg. De Russin, maar die gaat hard hoor. Ja, die gaat iets te hard. Maar die, uh, ja, die heeft een mooie tijd. Die rijdt 32.7... Tegen onze meisjes 32,9 Scheelt niet veel, maar ze staat wel bijna twee seconden sneller dan, uh, Vermeer, dan uh, Visser. Nou, het is nou Veronina die uh, de voorsprong neemt op Sablikova. En uh, esmeetje langs de kant, zenuwachtig heen en weer, drembelend. Uh, een beetje op de, de vingers tribune bijten. Nog steeds. Huh? En ook op de tribune nog en steeds. En ook op de tribune nog steeds Veronina met voorsprong 1,58 had onze meid. En 1, ja, 57, 56 1,40 sneller dan Esmee op dit moment. Maar het, het, het voordeel is wel in deze rit dat deze twee hebben wat aan elkaar. Hè? Ja, dat is natuurlijk ja. weer anders. Want nu he? rijdt Sablikova weer op kop. Precies. En dan kan Veronina er weer naartoe, naar de binnenbocht toe. En dat is, wel dat een is natuurlijk hoor. wel prettig. Had, en, en Esmeetje heeft het allemaal alleen moeten doen. Ja, hè? Precies. Kijk, dus je weet het maar nooit. Maar goed. Het was net ook tot de 2600 meter dat, er, dat het leek dat ze sneller gingen. En nu is de doorkomst waar 231-33 de tijd van visser wordt. Die is nu. Ja, ze zakken. Ze zakken. Ze dat hebben 32-87 tegen 32-61. Waar uh, vissertje 32-37 reed. Dus ja, het ziet er naar uit dat ook zij het. Heel, heel erg moeilijk krijgen. We houden een klein voorbehoud. Ja, he. Je weet het nooit, hè? Je kom, weet het nooit. Welke doorkomst kom, is Kijk, het nu. Wat jij net zei, Ron, is ja. waar. Ze dus hebben wat aan elkaar, want nu is het weer uh, Sablikova die Kies. een uh, kleine voorsprong neemt. Maar de voorsprong op de tijd van SME wordt steeds kleiner. En Veronina zit er zelfs op. En uh, Sablikova zit er een heel klein beetje voor. 3303 3264 tegen 3216 van SME. Spanning. Het, uh, ja, het is werkelijk. Uh, wat dus, moet, zo meisje, nee, wat moet zijn, er in dat meisje omgaan? Alle godsnaam. twee nu langzamer dan SME Visser. Uh, op de tussentijd. En die ging keihard tiende gewoon op het in. En een die hield, hield het vol, he? Ja, de volgende doorkomst van SME was 32, 19. Zullen we eens kijken? 32, 19. Uh, dat halen ze niet. Het gaat steeds langzamer. Oeh, jongens, jongens, jongens. 32, 73 en 32, 91. Het gaat nu met halve secondes tegelijk. Zes, e seconden liggen ze alle twee achter. Het is ongelooflijk wat Sme Visser heeft gepresteerd. En Ron heeft gelijk. Ron heeft gelijk. Neem het van me af. Goud en zilver voor Nederland. Het gaat er alleen maar om wie, er, uh, wie het derde wordt. Nee, hoeft niet meer joh. Het is meer dan een seconde geworden. Dat halen ze niet meer in die laatste nou, je, je ronde. Dus die versnelling keer dat, zit er niet in. Die je versnelling ziet iedere keer, zit keer dat in. opbouwen... Smeetje, vissen, meisje, meisje, meisje. 22 jaar. Je eerste internationale optreden. Je rijdt in de laatste rondes 32, 25, 32, 23, 32, 57. En alleen in de laatste ronde ga je naar de 33. Sablikova nu. Eens even kijken wat hij gaat halen. Ik, ik snap het niet meer. Ik snap het niet meer. En je ziet visser al lachen. Je ziet er al kijken met de coach. Met eldering. Ze staat al te ja. juichen langs de kant. Ook Anouk zit een beetje te wippen op de stoel tussen al die Nederlanders in. Ja, daar zit wel oh, vier seconden de tussen. De stand oh, ja. wordt steeds groter. 4, 40, hadden wij. 4, 42, oh, 0, 0, en 4, 41, 81. <laughs> ze gaan het echt niet redden. Ja, het gaat nu even om Anouk, ja, want dat ja, was ja, ja. Een dat, vier, vier seconden. Seconde. We gaan naar Anouk kijken. Ja, kijk Anouk had 33, 11... Ja. 33-11 bij de doorkomst, waar uh, Esmee 32-23 heet. Maar nu even kijken wat de tweede grootheden uit het buitenland uh, gaan doen. Het is Sablikova die een kleine voorsprong neemt in de binnenwocht. En die waarschijnlijk wel als derde zal finishen. Maar haar we haar zijn Anouk? heel benieuwd wat ze gaan halen. Even kijken, even kijken. 33-11 had Anouk. En zij heeft 32-15. Ja, ja, ja dus dat, hard, dat, gaat, uh, dat gaat niet lukken. 32-15 is wel heel snel hoor jongens. Ja. Dat is jammer voor Anouk. Maar oh ja, god, goud en brons is natuurlijk ook schitterend. Want ik denk niet dat de tijd van Esmeen nog die in gevaar die... kan komen. Het is spannend, het blijft spannend. En Sablikova is natuurlijk bekend om haar laatste snelle rondes. Dus je weet het maar nooit. Ja, ze geeft maar, gas nu. Oei, ze versnelt, ze versnelt prachtig die buitenbocht van uh, Sablikova. Eerlijk is eerlijk, dat moet worden gezegd. Haar doorkomsttijd komt op de 4200 meter op 5... 46, 38 en dan ligt er nog 1 seconde, 85 honderdste achter. Dus dat is, uh, ja, het, het wordt spannend. Het wordt spannend, het is ja, spannend. Ongelooflijk mooi. De ruzin zit ook nog onder de tijd van uh, Anouk, hè? Ja. Ah, oh, want die Veronina, die trekt ook weer bij, hè, jongens? Oi, oi, oi, 654-17. dat moeten we in de gaten houden. Daar komt Sablikova voor de laatste doorkomst. En haar doorkomst is... In waar wij 6, 17, 10 hadden. 6, 19. Dus er ligt 1.92 achter. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. is net hoor. steeds op de tweede plek, Sablikova. Het is, het is echt net. En dat uh... zou betekenen, Veronina niet. Veronina is gezakt naar de vierde plek. Maar je ja. weet het maar nooit. De laatste komt ronde. Ze, komt de ze. ronde. De laatste ronde. De laatste bocht voor Sablikova. Die heeft toch wel een hele mooie race gereden, hoor. Dat moet eerlijk gezegd worden. Sablikova, die gaat nu af op haar laatste rechterstuk. En haar tijd wordt... Zes vijftig. Zes tweeënvijftig. Ja, zes tweeënvijftig. Oh. Ja, derde. Oh, ja, en Veronina ja. wordt derde. Dat is Onzellig jammer voor Aniek. Negen, Anouk van der Weide die nu de handen voor de hoofd heeft. Maar goed, oh. laten we het verdriet van Anouk van der Weide even vergeten. Want we hebben goud met Esme Visser. 22 jaar, getraind door Remmelt Eldering. De eerste internationale wedstrijd. Twee weken voor het begin van de wedstrijden ging ze naar Zuid-Korea. En we zien Anouk van der Weide huilen, maar ze heeft een schitterende vierde, rit, heeft gehaald, vierde plaats heeft gehaald. Maar Esme Visser, goud op de vijf kilometer bij de dames. Fantastisch succes. En nu zou ik willen zeggen: laten we wat muziek doen. Hennie, moeten we even wat rust?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 We zingen nog één keer, we zijn er weer bij en dat is prima, viva Hollandia, verhouden van het leven, de liefde en de lust, we feesten ons tot zavonds, maar nog lang niet uitgepust, we zijn er weer bij.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 een beetje wat ik dacht en uh, nou ja, toen Anouk weer in de eerste ritme tijd neerzet, toen dacht ik wel van oh, dan moet wel even een tandje harder en uh, ja, gelukkig heb ik ver vertrouwen in mezelf gehouden en uh, ja, ik heb wel lekker geschaat, dus... Uh... Je weet helemaal niet wat je gedaan hebt, ben je zegt ik heb lekker geschaat, je staat hier ontzettend rustig en gaat heel veel over je heen krijgen. Ja, echt fantastisch, ik eh... Uh... Ja, maar begint het al een beetje bij je binnen te komen?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 Ik wil nog één ding vragen, je moet zo naar het podium, maar Jos was aan het facetimen, middenterrein of zo. wat was je aan het doen? Ja, uh, de jongens van mijn ploeg die, uh, waren met z'n allen aan het kijken en Raymond uh, zegt, hé, hey, uh, ze willen facetimen. Ik zeg, nou neem gewoon even snel op. <laughs> dus uh, dat was wel grappig. Ja, het... En daar werd het opeens wel heel spannend. Ja, klopt. Ik dacht van, nee, hey, shit, ik, ik, het gaat niet redden, maar ja, uh, shit is dan ook weer niet, want met een tweede plek zou ik ook heel blij zijn geweest. <laughs> <laughs> Als je zo dichtbij zit, dan wil je wel eigenlijk gewoon echt winnen. En ja, het is wel vet dat het echt lukt. Je bent geen tweede, je bent Olympisch kampioen, SME Visser. Ja, ongelooflijk. Echt heel cool. Dank je wel. Echt heel cool. Smeen Visser, ziet hier mooi, dat ze Olympisch mooi, kampioen is. Mooi. Maar... Ja, Wat moet dat hier oh, in de buurt, heet. in dat caféetje, <laughs> een wilde bedoeling zijn? Want, welk cafeetje? Dat nou, komt hier toch vlak uit de buurt? Dat weet ik niet waar, hè? Is het niet? Ja, ik ben kwijt. Je bent ook kwijt. Nee, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval. Ik vind het zo mooi, dit soort interviews. Want dan zegt ze van. Ja, ja, ja. En toen dacht ik van. Er moet wel een tandje bij. En dan zei je zo. Die onbezorgdheid. Ik bedoel, ze is Heerlijk, fantastisch, joh. Ja, leuk. Heel even naar Anouk van der Weijden. Want die reed in de eerste rit. En die reed schitterend. 654-17. SM trouwens, 650-23. Maar die 654-17 was 1900ste tekort. Ja. Voor een bronzenmedaille. medaille. Fantastisch resultaat. Nou Jullie ja, eerste rit. Ik ik, bedoel... Heel even, Jos die zei het hier net al. Hè? Wat, wat ligt uh, vreugde en verdriet toch dicht ja. bij elkaar? En ja. dat ja. zijn de Olympische Spelen. Ja. Daarom is het zo mooi. Het is een geweldig... Ze komt uit, overigens uit Bijnsdorp, de Hillegom. Ja, dat is heel Ja, en daar is een cafeetje, dat zit helemaal vol. Ja, waarschijnlijk staan ze nu allemaal buiten te hossen. Waarschijnlijk, maar, wel, ja. Het is allemaal van harte, Van harte gefeliciteerd. Geweldig. En daar gaan we de komende tien jaar natuurlijk heel veel plezier van beleven. Nou hè? ik denk het wel. Maar, maar leuk, maar. Ik, uh, we gunnen het er en, hmm. en ik, we, we hadden het aan Hoek ook. Echt gegund. En ja, heel 1900 ze Ik kan even vaststellen dat de bedoeling was volgens de, de Chef de Mission, dat wij 13 medailles moesten halen, ja. die zijn inmiddels gehaald. Die zijn er, hè? Die zijn al binnen en we ja. moeten nog een paar. Uh, ja. En dan kan André Jansen wel lullen dat het gewoon een waardeloze sport is. Maar dit is een wereldsport ah, cool. waarin Nederland uitblinkt... door heel veel teams, heel veel sponsors en kei en kei. En keihard trainen. en al, Ik zal je, ik zou je nog de... wat voorspellen ook, uh, Hennie. Want uh, wat denk jij hoeveel kinderen door al deze successen weer gaan schaatsen? Ja. En daar komen dus over tien jaar komen daar weer talenten uit. Ja, want dus we hebben het vier, gaat maar door. 24 ijsbanen in Nederland. In vergelijking met Amerika, die hebben er maar tien. Echt waar? Ja, en ja, daar ligt de het aan. En binnen uh, een dag of tien krijgen we een ijsfront. Dus we gaan ook nog twee weken hier op natuurreis. Jongens. Dat, dat, wordt dat hoop ik dan weer niet. <lacht> <lacht> maar het is. Ah, jongens. Ik, de rit wordt herhaald nu op televisie. Maar wat dat meisje ik, had, ik heb dan... dat stukje gemist. Heeft André gezegd dat schaatsen een waardeloze sport ja, is? Ja, nee, Olympische Spelen. Ja. Ah, ja, echt ja. waar? Ach. Ja. Nou ja, dat, jongens, daar, ja, daar nou. gaan we geen woorden meer over. Nee, laat die maar, maar de dat twee vinden. willen doorgaan. Ja. Ik, eh, ik denk, Charles dat we gewoon weer even een lekker muziekje... Het moet bij ons ook even induiden, oh. toch? Nou. Oh. <laughs>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 De man met het petje, we kennen hem allemaal achter zijn vleugel. Gilbert O'Sullivan met het romantische liedje, Claire. Zeker, en het blijft altijd weer heerlijk om dat te horen. Overigens, uh, Kimberly, weet je wel, Kimberly Bos, de skeletonsters... die mannen en vrouwen die uh, headfirst de bobsleebaan afgaan, zeg maar, op een sleetje. Wat een leffers zijn. Uh, ongelooflijk, die uh, staat na de eerste run achter. Dus dat is een knappe prestatie. We hebben iemand aan de lijn, hè, dat is Hans van de Straten. Um, ja. Dag Hans, je hebt je ook zitten kijken natuurlijk, of niet? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik ben uitgeput van het voetballen van vanmorgen natuurlijk. Ja. En, uh, geblesseerd uitgevallen. Ach jeetje. En, ja, en daardoor ja, verloren. Knieproblemen. Ja, ja, toen ik, toen ik wegging, stonden we nog heel... Toen ik uitviel, stonden we nog heel weg voor. Mm -hmm. Ik kon niet opsnijden, maar... Nee, maar het is wel, het is wel <lacht> vastgesteld hoor, uh, Hans. je het in elkaar? Ja. Even hey, even, meneer uh, Seok Choi. Uh, ...vast en zeker ook uh, uit het land waar de spelers gehouden worden geeft... ...zojuist dat, uh, dat typische beestje aan uh, Sablikova. Ja. En dat betekent dat nu uh, de grote verrassing van de dag... ...de ja, 22-jarige Esmee Visser uh, oproep... Ja, hier vlakbij. Bijnsdorp. Bijnsdorp. Uh, Bijnsdorp. Ja. ja, daar staan ja, ze ja. op straat. Er is niemand meer thuis. Iedereen staat bij de He. kroeg. Daar gaat ze. <laughs> ja. En daar gaat ze. Ze springt, jongens, alsof ze nog geen wedstrijd gereden heeft... Want zo hoog kan ik niet springen. Ja, ja. <laughs> en zwaait naar het Nederlands publiek en keert weer om om van uh, Seok Choi dat beestje te hartstikke, krijgen. Hartstikke jongen. Uh, 22, 22 jaar. 22 want... Eigenlijk ja. haar eerste, heeft één Europees kampioenschap gekregen, maar eigenlijk haar eerste uh, internationale optreden. Ja. Uh, nog nooit van gehoord. Niemand had er ooit van gehoord. Jawel, jawel, jawel. wel ja, hè? Ja. Jawel. En Remmelt Eldering, ja, dat, dat, dat is nu... Hier he? he? in het Haarve Zagblad is er toch wel een paar keer aandacht aan de Oh, Ik toch wel. Oké. Okay. Toch wel een beetje regionaal ja, bekend werd. Dus, uh, Remmelt Eldering, okay. haar trainer, is nu ook een bekend man. En Anouk van der Weijden zit nog steeds te huilen op de tribune. Dat is natuurlijk sneu. Ja, 1900. 1900. <laughs> maar ja, Esmee straalt van oor tot oor en heeft weer een ja, normale kleur. Goed. Sablikova, overigens, ook, die is er ook heel blij mee. Dus dat is toch wel weer knap. Je lacht toch eigenlijk altijd alsof ze kiesbuiten. Hé Hans, hoe ziet jouw weekend eruit met de G-voetballers? Wat zeg je? Hoe ziet jouw weekend eruit met de G-voetballers? Nou, morgen moet een juniorenteam spelen op AFC tegen de oudste jongens. Met de oudste jongens ga ik naar Only Friends toe, morgen. Oh, leuk. Uh, dus met de senioren. En dat wordt spannend, want uh, dat, uh, die club van uh, Dennis Schebbink uh, is natuurlijk toch een soort aardsrivaal voor ons. Uh, ja. En um, um, ja, ik, de, de, de, de andere twee spelen ook. De, de, de juniore teams, ik weet eigenlijk op dit moment niet tegen welke teams ze we spelen. KDO geloof ik, ja. De JG1 speelt in, in de kwakel. Mm -hmm. En thuis spelen de JG2. Ik weet, nou even niet welk team, maar... Dus het was een druk weekend voor de g -verbanders. Hans, heeft ja. het nu enig uh, succes opgeleverd... jouw uitzendingen bij de radio... en uh, de stukken die geschreven worden over je? Komen er meer leden bij? Ja, ja heel gestaag. Ik heb uh, afgelopen woensdag weer een, een jongetje uh, welkom mogen heten... Is, uh, we zitten nou echt uh, tegen de zestig. En, uh, uh, en dat, ja, dat gaat heel goed. Dat is uh, echt... Uh, uh, um, uh, uh, ja, we beginnen we, we langzamerhand wel tegen de grenzen van het veld aan te lopen. Ja. Dus uh, we, we, ik ben er een beetje benauwd voor als het echt zo door blijft gaan. Dan, want de rest van de AFC Zit natuurlijk ook hartstikke chockvol. Ga je dan spelers, uh, uh, zeg maar, de overwell, ga je die uitlenen aan buurtclubs? Nou ja, kijk, uh, dat is natuurlijk. Uh, we zijn echt nu de enige in, in, in, in, nou, in mijn ogen toch wel iets te ruime omgeving. De andere verenigingen, daar lukt het toch maar niet. Nee, bij uh, ABC hebben ze eigenlijk alleen maar volwassenen, bij Bloemendaal ook, dat zijn er maar tien of zo. En, uh, en bij de jeugd uh, is daar niks. En, uh, um, nou ja, dat, het is dus wel heel moeilijk om te zeggen: van nou gaan we naar Bloemen naartoe. Nou als er een ventje van zeven, 8 jaar, net zoals uh, afgelopen woensdag, mm. uh, zich goed melden. En, bij ons is, staat er iets en uh, ze kunnen gewoon zo gelijk inschrijven. Mm. Het is dus, uh, het, het, ik weet niet precies hoe dat moet op worden opgelost hoor. Ik uh, heb je enig idee hoe het, het, het kan de de dat het bij de andere de clubs de... wel succesvol is? Sorry. Heb je enig idee waarom het bij andere clubs minder succesvol is? Nee, dat weet... Nou ja, ik, ik weet wel dat... Ik heb een paar van sommige verenigingen wel gehoord dat er initiatieven zijn. En uh, daar heb ik ook wel contacten mee. Maar ja, daar wordt dan toch gewoon te weinig uh, energie in gestoken. Hm. Ik heb eens met uh, twee jonge meiden van DSS gesproken... die dit van plan waren te gaan doen. Maar ik denk dat ze toch... Uh, uh, te weinig uh, support uit de rest van de vereniging hebben gekregen. Dat is natuurlijk het voordeel van de AFC. De, de, de, daar heb ik helemaal niet over te klagen. De, de, we hebben goede, uh, goede power erachter zitten, goede mensen erachter zitten. Ja, maar er zijn denk uh, maar weinig mensen die zich zo enorm inzetten zoals jij dat doet, hè? Nou ja, weet je, er zijn er nog wel meer hoor, die dat doen. Wim Vogel, Tom Holt, -Greep, Jaap Jong, weet je, die ook morgen weer, uh, weet je wel, naar, naar de kwakel rijden met die kids en... Uh, uh, en bij alle trainingen zijn. Ik ben er echt niet de enige. Ik doe het wel wat langer dan zij. Maar, maar ze, we zijn er zijn op dit moment wel een man of zeven, acht of zo, die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die daar uh, ontzettend veel energie in stoppen mm. en, uh, en daar ook heel veel voor terug krijgen. Te ja, prachtig. Ja, dan nog even een ander ja. vraagje. Met geen voetbal natuurlijk. Uh, maar uh, ja. er is een klein dispuut met de penningmeester. Kun je daar nog iets over zeggen? Uh, nou ja, wij hebben... Uh, uh, uh, nou ja, zal ik er iets over zeggen? Ja, dat weet ik niet. We, hebben lage, we hebben een lage contributie voor, uh, voor, uh, voor de jongens uh, uh, afgesproken. Ja. En, uh, en uh, ja, de spinningmeester is daar niet blij mee dat die contributie zo laag is. Zeker omdat die, die aantallen beginnen natuurlijk op te lopen. Dat, mm -hmm. dat beginnen ze nu te merken. En, uh, <lacht> nou <lacht> ja, ik vind, uh, ik vind dat... dat uh, uh, um, ja, wij, wij halen ook een hoop sponsorgelden op. En allerlei extra's die wij nodig hebben aan extra trainers. Dat betalen uit sponsorgelden. Ja, precies. En, uh, en uh, uh, ja, nou, ja, ik heb wel een, een, een dispuut met de penningmeester. Ja. <laughs> nou, nou, laten we hopen dat jullie dat uh, goed kunnen oplossen. Want Daar het is we wel uit. ongelooflijk we wel belangrijk uit. wat jullie maar, doen. Dus wat ja, dat betreft... Ja, ja, uh, nou goed, we gaan ons weer uh, focussen op de Olympische Spelen, hè, denk ik, Henny, toch? Ja, en even tegen de luisteraars zeggen dat ze natuurlijk uh, het succes van uh, Smee Visser mede hebben kunnen beluisteren. Dankzij een sponsor hier in Zandvoort, en dat is uh, dus een dienstmededeling die ik nu doe. Deze uitzending is uh, mogelijk gemaakt dankzij de CISO Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Nou Hans, dat heb je dan ook weer meegekregen. Ja, moet het het keer keer nu? Dat zou, <laughs> dat zou ik maar doen. <laughs> Hans, dankjewel. We horen je volgende okay, week weer. Oké, hoi mannen. hoi nou, Ja, tijd voor muziek denk ik. Toch? Ja, zeker. Nou, we gaan naar een hele mooie dame luisteren. En ze, ze zingt ook nog heel mooi. Ik ben, ik ben daar een enorme fan van. Ik moet even kijken want mijn, mijn, mijn technische attributen die werken niet zoals het zou moeten zijn. Uh, nu, ja, nu wel. Daar gaan we. Here, bring it on. Another year, one more beer, another song comes on the radio, so loud and clear. Yeah. You whisper calm mm, in my ear. I follow like a season, not afraid of what I'm feeling. Fear disappears each time I close my eyes I kiss you once, a kiss, kiss I kiss you twice It's in the air with breathing Oh, can you taste the freedom? Zij zwingde met haar ogen dicht. Swinging with my eyes closed. twee. 2, ik weet niet of Ron die ooit in zijn stal heeft gehad. Jazeker. Ja? Ja, ja, ja. ja. Oh, vertel eens, want het lijkt me toch leuker dan Paul McCartney nog, of niet? <laughs> nou, ja, dat... dat snoep het. Dat denk je dan. Het is een heel ja. klein uh, duimetje. Oh, is dat uh, zo? Ja, piepklein. En, uh, oh, die had een enorme honkbalpet op toen ik er sprak. En uh, er was een een of ander feestje. En daar kreeg ze iets uitgereikt. En nou, fijn. Ja. Ik heb uh, haar uh, volgens mij een keer of twee geïnterviewd. Ja. Maar ja, zij had natuurlijk... Uh, haar man mm -hmm. was uh, producer. Want zij is eigen country zangeres. Ja. En uh, ze had een, een, uh, haar man is producer. En die had op een gegeven moment een aantal liedjes voor haar geschreven. Ja, en dat waren al die wereldhits uh, in de popsector. Waar ze toen zo enorm mee scoorde. Hartstikke leuk, hoor. Aardige, aardige duimen. Hé, hey Ron, uh, even voor Martijn Prinsen... als hij mocht luisteren van voetbal in Haarlem. Uh, als je luistert, we proberen je te bereiken... maar je, we krijgen je niet, dus bel ons even. Dank je. Nou, mooi. Um... Heb jij het nieuws gehoord van... Uh, of laat ik het anders vragen je. heb jij de goal gezien van Memphis Depay gisteren? Nee, heb ik niet gezien. Ik zie wel dat hij inderdaad... Oh. Uh... Oh, oh, oh. Was dat mooi? Ja, hij mocht geloof ik 16 of 17 minuten meedoen... Kwam erin en deed een ongelooflijke mooie actie waar coaches heel boos over worden. Een bal op een heel bijzondere manier uit de lucht pakken en zo dat soort dingen. Maar daarna, jongen, daar kwam een bal nou zeg maar op 35 meter. Die krijgt hij voor zijn voeten. En die Jens teamen toch in die hoek. Joh. Een streep. Club, ja, dat betekende 3-1. En dus grote kansen voor ze om door te gaan. Ja. Uh, die Italianen trouwens waren waardeloos. Wel een hele rare pot. Ja, ik, heb, ik heb niks gezien van de nee. uh, Europa League, hoe heet het allemaal? Nee, wat wel leuk is, is dat FC Utrecht, dat het toch al zo goed doet... die krijgt uh, Ruud Boymans terug. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de Utrechters. Okay. Boymans is een uh, erkend doelpunt te maken, Ron. Je kijkt alsof je nog nooit van hem gehoord <laughs> hebt. Kom op nou... En Mitchell Dijks, dat zegt jou wel wat. Ja, he? dat zegt me zeker wat. En ah. die uh, gaat ook goed, hè? Die krijgt een prachtig contract. Ja, die, die is uh, transfervrij hè, na afloop van dit seizoen. Dus ja. die, uh, die uh, denkt van, weet je wat? Laat ik maar eens een avontuur in het buitenland aangaan. Want hij gaat naar Bologna. Eh, Parlao Italiano. zie. Si. Si. Dan is er natuurlijk uh, stress in Twente. Want die, uh, ja, uh, de reputaties van zowel advocaten als verbeek staan op het spel... Het duidt er wel op dat het, uh, het midden in het seizoen vervangen van je trainer eigenlijk geen succes heeft. Want die mannen die moeten al, krijgen ze er dan een paar spelers bij, toch op helemaal opnieuw beginnen. En dat is in het begin zeker niet succesvol. Maar ik heb wel het idee dat het er nog gaat lukken hoor. Dat, uh... yeah. hey, in de Premier League, league darts, hè, dat is ook nog steeds in de gang. Is dat zo? Ja, die mannen die uh, gooien gewoon uh, rustig hun pijltjes terwijl uh, uh, Rin Pyeongchang... Enorm gesport wordt. Maar daar was Michael van Gemmen Die moest tegen de schot Carrie Anderson opnemen. En het schijnt een wereldpartij geweest te zijn. Hij stond 3-2 achter. Hij gooide bijna een 9-darter. En won uiteindelijk met 7-3. En Raymond van Barneveld. Die verloor juist zijn eerste partij. Uh, oh. In dit uh, darts toernooi. Tegen Simon Whitlock. Ja, ja. Hey. Wat opmerkelijk. Ja. Dus, uh, Welk dat toernooi is dat uh, Ron? Premier League okay. darts. Hey. Premier League. Ja. Dat gooien ze zeg maar in. Dat is een competitie. Ja. Dus ja, ja. Ze, ze gooien meerdere partijen. Ja. En dan uiteindelijk. Uh... We hebben in al het schaatsgeweld helemaal nog niet gepraat over Tichy Flowers. Jan Bloemen. Ja. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk. Hè? Hij deed vier jaar geleden hier mee aan het OKT, ja, ja. werd negende. Was zo teleurgesteld, gaat naar Canada. En ik zag gisteravond zijn vrouw uh, uh, reactie geven op zijn gouden ja. medaille. Ja, die heb ik ja, ook gezien. Het ligt allemaal aan de ploeg. Het ligt allemaal aan Canada. heeft niets meer met Nederland te maken. Oh ja, ja, ja dat was heel duidelijk. Al, ja. ja, dat was wel grappig. Ja, was ja. grappig, ja. Mm, nou ja. Maar wat een race, dan race dan. was dat, hè. Die van die bloemen. Schitterend. Ja, ja zeker. Hey, en um, ze zijn natuurlijk druk bezig he, op het uh, Formule 1 front. Ja, hey, de auto's worden gepresenteerd. Hoe zou die auto's zijn, joh? Daar ben ik zo benieuwd naar. Want die schijnt helemaal verbeterd te zijn. En veel, veel sneller. Van Red Bull bedoel ja. je? Ja, dat weet ja, ik niet. van Max. Ja, ja oké. Okay, nee, maar Williams heeft uh, net de uh, nieuwe FW 41 gepresenteerd. En die hopen nu, maar dat hopen ze natuurlijk allemaal... eindelijk de topteams het vuur na aan de schenen te kunnen leggen. Um, ze willen allemaal een stap vooruit natuurlijk. En uh, of dat gaat lukken, you never know. Overigens ja. hebben ze nu die merkwaardige halo. Die helo zit erop, ja. die die coureurs hoofdbescherming moet bieden. Mm -hmm. Het is natuurlijk raar dat er zo'n zo boog op zit. Hè. Maar het is ook raar dat dat voldoende kan zijn... om bij een crash met omslaan je ja, te beschermen. Nou Ja, ja god, het, het zal werken als een rolbeugel, ja. neem ik aan. Dus ja. het, zal, het zal echt absoluut uh, sterk genoeg zijn. Mm -hmm. Maar dat is, dat is natuurlijk wel gek, zo'n auto met zo'n... Ik heb hier een fotootje. Nou, kijk maar. Het is een hele raar... Kok, het lijkt bijna een kokpitje. Ja, inderdaad. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Ja, we kunnen de mensen thuis niet zien, maar het is nee. een ding bovenop. Ja. Hey, heel even naar Ajax, want um, daar is Matthijs de Ligt natuurlijk al een fantastisch seizoen bezig op het ogenblik. Hij is pas 18. En weet je hoe dat komt? Moet je eigenlijk even in het AD lezen. Troy Douglas, de topsprinter, de oude topsprinter die begeleidt hem helemaal. En die geeft hem zoveel zekerheid en snelheid dat hij daarom zo goed is. is toch wel leuk, hè? Hmm. Er wordt aan hmm. alles gedacht, niet alleen aan psychologen, ook aan sprinters. Prachtig. Ja. Hoe is het uh, in het tennistoernooi, jongens, in, uh, bij, uh, in, in Rotterdam? Want ja, uh, ja uh, Vedere, die gaat daar proberen natuurlijk de oudste nummer 1 ter wereld te worden. Ja, maar hij moet vandaag wel tegen de beste Nederlandse tennisser die er is, hè? Robin Azen. Ja, dat uh, moet ik nog uh, maar zien. Nee hoor, uh, ik, maak nou. maar, ik maak maar een grapje. Ja, dat, Je weet het niet, hè, want die Hansen. Op het ene moment is hij is geweldig, ja, op het andere moment. Uh, zou je me cent geven? Ja. ja. ja. Dus dat, ja. Dat, oh, dat ben ik wel heel benieuwd naar nou, die Sharapova, trouwens, over tennis gesproken, die meldt zich af voor het toernooi in Dubai. Uh, dat staat het komende week op het programma. De voormalig nummer 1 van de wereld zou met een wildcard meedoen, maar ze heeft een verrekking in haar onderarm en melde daarom af. Hey, de Amstel Goldrace, heb je het daar nog over gehad? Met, uh... Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben alleen gezegd dat hij er gelukkig weer aankomt. Net zoals de omloop het volk. Eindelijk gaat het wielrennen op de weg weer beginnen. Precies, maar die Amstel Race, die hebben het uh, parcours voor de finale aangepast. Ja, dat weet ik. De organisatie laat het peloton in de slotfase over smallere wegen rijden. Ja. Waardoor oh. de koers lastiger te controleren is. Ja, de finish is ook anders. Ja, ja. Oké. Okay. Er komt een arbitragezaak tussen Fortuna en Olysee. Fortuna zit uitvraag de arbitragecommissie van de KNVB uitspraak te doen in het geschil met de op non-actief gestelde trainers in de Olysee. Ook onder de club uit jubilé League juridische vervolgstappen aan na aanleiding van de beschuldiging van Olysee dat Fortuna zich schuldig maakt aan illegale activiteiten. Wist je trouwens dat ze ooit ook bij de Olympische Spelen verspringen voor paarden hadden? <lacht> Ja, het is echt waar. Dat was ook weer in Parijs, de laatste keer dat dat was. En uh, nou ja, dan moesten ze over een, een stuk water springen. En weer een Belg, Constant van Langendonk... die won het goud met een 6 ,10 meter verre sprong van zijn paard. Extra dry. Ik ga nog even eindigen onze berichtgeving op korte termijn over wielrennen. Want dat hebben we eigenlijk vanmorgen helemaal niet genoemd. Maar Michal... Kwiatkowski heeft de tweede etappe in de ronde van Algarve op zijn naam geschreven. De Poolse wielrenner van Team Sky won na 887,9 kilometer van Sagres naar Fajla de sprint op de slotklim. En weet je van wie die won? Nou? Bauka Mollema. Oké. Okay. Knap, hè? En de... Jos, Jos heeft allerlei fantastische verhalen rond. Zullen we... ja, ja, laat je ik maar ik even zal is, uh, eens even uh, Dit is een beetje Olympisch kampioen nieuwe. gekke sport is die geworden? Ja, ja. dit is. Ja, okay, maar met... hoe heet het ook weer? Dit is, dit is de Fred je... rubriek uh, Fret in je broek. Fret okay. in je broek, ja. <laughs> nou, er is één, uh, één sport die uh, de laatste, laatste paar maanden steeds meer wordt behoeven. Die je ongetwijfeld nog wel eens op uh, tv hebt gezien of op YouTube. Winx, uh, wingsuit flying. Dat is een combinatie van springen en vliegen. Dat zijn die gasten die uh, in een soort uh, luchtbed <laughs> zitten. In laat laatste met een enorme vaart. Naar beneden vallen, maar het is zo'n gevaarlijke sport. 20% van de beoefenaars heeft al een dodelijke crash gemaakt. Ja, lekker dan. Er ja. is <laughs> dus ook een hele aparte sport die dit jaar weer gehouden wordt in, in Kirgizië. Dat zijn de nomaden spelen. Er komen 40 Centraal-Aziatische landen bij elkaar. En uh, die dragen geen strakke trainingsbroeken zoals, uh, zoals Olympjes dat doen. Maar ze komen in dierenhuiden, leren hazen, kleurige jurken. Oh, wat voor jou? En ze spelen onder andere het, het, een hele belangrijke sport die heet kokboeroe of de bushkasi. Oh ja. En daar wordt, uh, oh je weet meteen wat het is hè? <laughs> ja, daar wordt er gevochten om een geitenlijk, dat is een karkas zonder kop. Uh, er zijn twee teams op paarden die proberen tegelijkertijd het karkassen van de grond te graaien. Er wordt gemept, geknokt, gerukt aan de dode En wie het beest uiteindelijk als eerste in de goalsmijt heeft gewonnen. Verder is er ook nog een arendjacht. Een worstelpartij met stokken, botgooien en paardenworstelen. Ja. Een hele aparte jongens daar. Ja, dat is, uh, Sorbing bijzonder. is ook iets, uh, <kwijls> ook iets apart. Dat is een, uh, spoor, een sport afkomstig uit uh, Nieuw-Zeeland dan word je opgesloten in een hele grote doorzichtige bal... van zo'n drie meter doorsnede. En dan word je de helling afgerold. Uh, je hebt dan eigenlijk het idee... en volgens mij heb je het idee dat je dan in een wasmachine zit... die uh, wordt, uh, wordt rondgedraaid. Maar sommige sporters weten overeind te blijven. En dat is natuurlijk de grote kunst. Maar in, uh, in Nieuw-Zeeland hebben ze ook bedacht... dat die sport moet worden uitgebreid. Dus hebben ze hebben nu ook zorbing voor open zee wedstrijden... Uh, georganiseerd. Dan ga je ook in die bal. En dan moet je in die bal heel hard gaan lopen, lopen, lopen. Net zolang totdat je vooruit komt. En er is één man die heeft zelfs in de Bemoedha-driehoek uh, in die bal rondgedobberd. Die heeft 112 kilometer afgelegd. Toen moest hij worden gered. Want het was zo heet en zo vochtig in die high-hydro-pot, uh, zoals ze het dat heten. Hij was compleet uitgedroogd en raakte buiten adem. Maar ja. wel 112 kilometer lopen. Nou, voor jij buiten adem raakt, stel ja. ik voor dat we even een muziekje gaan ja, doen. Charles heeft wel wat klaarstaan, denk ja. ik. Toch, Charles? Zeker, ja. ja. We hadden het net over Italianen. Yeah. Nou, hebben we hebben één Italiaan die heel mooi kan zingen. Heb ik het natuurlijk over Andrea Bocelli? Bocelli, oh, yeah. oh mooi. Vivo per lei da quando oh, sai la prima volta l'ho incontrata. Niet mi ricordo come maar een dentro e klein beetje Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei een non beetje een klein beetje een klein een klein beetje een klein beetje een klein beetje een klein beetje Hanno un bisogno sempre acceso, come uno stere in camera, di chi è da solo e adesso sa che anche per lui per questo io vivo. Het gaat een pianofoon. Vivo per lei perché oramai Io non ho altra via d'uscita Perché la musica lo sai Davvero non l'ho mai tradita Vivo per lei Ik leef voor jou. Andrea, Andrea, Andrea. Andrea Borcelli. Ja, en ja, ja. wie was nou die dame? Weet dat? Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar dat zou jij moeten kunnen zien, toch? Ja, dat zou ik moeten kunnen zien. Ik zal het even opzoeken. Wel een ja. mooie stem trouwens. Ik nee. leef voor jou, Andrea Borcelli. En ik vraag me af of die mensen die nu op die skeletons naar beneden komen. met uh, wat is het? 140 km per uur? Dat nou, lijkt er wel op. Al is het 150 ja, nou, geloof ik ook. Je hoofdje naar voren. Oh, ja, het het is, levensgevaarlijk. Is Ongelooflijk. En, en, en we... je nekje is toch maar dun hoor? Oeh. Kimberly Bosch Is gaat nu van starten. Ja, ah, daar komt ze. In heat 1 deed ze er 52, 33 over. Ze staat over haar, uh, wat is het? Afstrijd staat ze. Uh, ja, ja, ja, maar ze doet het goed. En ze keilt naar beneden, jongens. Met dat hoofdje naar voren. Prachtig hoofdje trouwens. Oh, kijk eens. En, mm. uh, oh, ja, ze is 1500 sneller dan Watje, die tot nu toe de stelste tijd heeft. Dus dat doet ze goed. Wat ze ook doet, is dat ze niet de zijkanten aanraakt. En echt continu in het midden van die baan. Nu even op de zijkant, dat is jammer. Maar het is toch een prachtige lijn die ze, die ze naar beneden komt. Maar wat een lef, jongen. Kijk ze nog steeds voor. Oh, jongen. 1300ste voor. Wat een lef heeft dat kind, hè? Ongelooflijk. En dat is toch ook een debutante? Ik had... Ja. Uh, Oeh. Ja, Oeh. Nou knal ze van de linker naar de rechterkant. Uh, kost, hm. Ja, dat kost heel veel seconden. Maar de tijd van 1,3327 nee, staat. Precies Ze is precies ja. gelijk nu door dat bonken tegen die zijkanten aan. Oh, jammer, nou heeft 1, 4, 46, ja, maar Wat je even 1,4446. Even kijken wat ze, uh, Kimberly gaat doen. Is toch wel mooi hoor. Ja, plus 1300 ze 10, verlaat. Dat geeft ze toe. En dat was ja, wel tweede plaats, ja. plaats. Ja, voorlopig. Voor nu. Voor nu ja. Ja, nou ja. Maar ja, het, het, het, kan je nagaan wat het ene tikje dus Want ja. Wat ze lachten de hele Want tijd tot dat moment. Daardoor maak je, je dus twee fouten. Hè? Ja. Je tikt links er tegenaan. Ja, dan ga je ook rechts tegenaan. Maar Kimberly staat er en ze lijkt er blij mee. Ze heeft in ieder geval de hoofd nog. De nek is niet gebroken. Ja, ze zwaait. Ze lacht heel, heel dankbaar. Ja. Nou, fijn dat we ook uh, dat in deze uitzending nog hebben mee kunnen nemen. Ik kan u ja. één ding vertellen. Ik ga het nooit doen. Nee. <lacht> <lacht> nou, ik denk dat dat voor iedereen beter is ook, Henny. <lacht> Dan moeten we je daar helemaal uh, weer in elkaar joh, joh. zetten aan het eind van de finish. Hè? Man, man, man. Het is trouwens wel een mooi meisje. Uh, ik ga morgen gewoon <lacht> lekker om drie uur kijken naar... Ja. Naar uh, HFC. Uiteraard. En Ron, dat wil ik jou eens vragen. Ja. Want dat de dijk. Ja. Dat is toch wel een triest verhaal, hè, eigenlijk. Nou, dat blijft een triest verhaal, ja. En dat is. Uh, ik vrees dat het. Uh, dat, nou ja, goed, dat komt niet meer goed, natuurlijk. Uh, ik, ik ben zo benieuwd hoe ze dat nou aan het eind van dit seizoen gaan oplossen, allemaal. Met de dijk, met Achilles. Met, ja. ja. Ik vind echt dat de KNVB zou moeten ingrijpen. Want je krijgt nu toch een soort competitievervalsing. Ja. Er is geen coach, dat is er weer wel een coach. Er is geen keeper, dan komt de vierde keeper in het rijtje. Het is allemaal een beetje raar. En HFC moet bijvoorbeeld nog twee keer naar Groesbeek... Hè? zowel naar Achilles als naar de Treffers. Maar de Treffers heeft dus drie spelers van Achilles overgenomen... halverwege het seizoen. Ja. Nou, over competitievervalsing gesproken. Ja, en weet je wat het ook nog eens is? Dan, dan speel je tegen zo'n veredeld team morgen... Ja, en dan zal er maar een schopper tussen zitten die ze uit het uh, de vierde, vijfde hebben gehaald. En, en weet je, ja. het is allemaal, uh, ik vind het lastig hoor, uh, momenteel, hoe dat gaat in die tweede divisie. Het zal weer moeten worden gereviseerd, ben ik bang. Want ja, er moet maar, weer naar gekeken moet worden. Wel iets, kan gewoon. Er moet absoluut iets gebeuren. Mooi trouwens wel die Volendammers uh, bij de Dijk erin, hè? die zijn er nog steeds. Ja. Maar goed, ik ben er ja. niet we gaan het zien. Om drie uur morgenmiddag hè, aan de, uh, uh, bij HFC. Ik heb wel uh, goed nieuws. Ja. Want uh, zoals bekend of zoals verwacht. gaat Kevin de Visser toch de grote uitblinker dit, uh, dit competitiejaar. in het team van HFC. Die gaat met Ted Verdonksel mee naar Spakenburg. Ach, ja. Maar Donny Verdam komt terug bij HFC. Okay. En dat is, ja, hij is weliswaar 33 jaar. maar hij was toch hij was echt Mr. Ajax. Uh -huh. En ik ben zo blij dat hij zich gebeld heeft. Hij was niet uh, gelukkig bij OJC. Hij is zelfs nog aanvoerder geweest, geloof ik. Maar ik ben blij dat hij komt. Geweldige man. Geweldige Leuk. HFC Leuk. geweldige voetballer. Nou ja, er gaan wel weer een paar mannen weg, hè, weet je nu. Sterling gaat weg natuurlijk. En uh, nou, de vissen dus. En, ja. Ja, dus er zal toch wel weer goed gekeken moeten worden naar goede versterkingen. Hè? Want ja. we, we hebben natuurlijk een misser gehad met die Olsdor. ja. Dus nou, dat, buh, dat, daar heb ik gelukkig niks mee te maken. Nee, nou ja, goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dat is jammer, weet je, ja. dat soort dingen. En, uh, ja. Maar ja, daarom is het noodzaak dat er snel een trainer wordt benoemd nu. Nou, het schijnt volgende week bekend te worden. Oh. Uh, zover, zover als ik nu begrepen heb, yeah. uh, ze hebben Gertjan jan Tameris gevraagd. Yeah. Maar Gertjan wil dolgraag nog een jaar doorvoetballen, wat ik me heel goed kan voorstellen. Yeah. Want je kan je hele leven nog trainer zijn, maar voetballer niet. Nee, dat is waar. Nou, of, je, of je moet bij die, bij die wandelende voetballers bij HFC... Uh, <laughs> He, Ron? Nou, maar, we zien hem graag komen, hoor. Maar uh, ja, nou, wat, ik, wat ik nou zo jammer vind... Kijk, HFC, als je gaat kijken... heeft nog zes punten nodig om veilig te zijn. Mm -hmm. Ga nou toch die jonge jongens... Robin van Robin uh, Eindhoven. Eindhoven... en, en, en uh, hoe heet hij nou op het middenveld? Die, die jonge Francis, Francis oh. Lewis... Bruce, yes. yeah? Geeft hij nou toch eens een kans? En Ilias Bronkhorst, die is een paar keer ingevallen. Iedere keer als hij inviel, betekende dat gevaar. En zelfs doelpunten voor HFC. Mm -hmm. Geeft ze nou de kans? Je hebt nog niks te verliezen. Nee, nou ja, zo is het. Uh, maar ik denk toch dat uh, Tette eerst... Uh, ze zes opveiligen. punten wil, ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En dan gaat ja. hij natuurlijk explicieterder ja, nog. Nou ja, goed. Ik hoorde muziek al. Dat betekent, niet dat we het uh, tweede uur er ook alweer op zitten. Maar wat een leuke uren hadden wij, hè? Nou, Hartstikke nee. leuk dit. Mooi, hè? En ik, ik moet je zeggen, Hennie, ik uh, nog steeds respect, hoor. Hoe jij uh, dat soort dingen kunt verslaan. Want dat, uh, dat is uh, echt... Uh, echt ah, is is een talent. Nee. We vinden het, nee, het wel leuk. leuk. Het een gezegd worden. Hallo, het is een talent. Daar zou je eens wat mee moeten doen. <laughs> ik ben dinsdagjarig. Oh, is dat zo? Nou, goed ja, op te weten. Laten we de maar komen. Charles, bedankt, Nou, ja dag heel graag wel. en de zangeres die zojuist met Andrea Bocelli zong yeah. heet het Georgia ah, hey, en okay. en de luisteraar die raadt hoe oud ik word dinsdag, ja. die krijgt een uitnodiging om bij mij. Uh... Het moet wel een vrouw zijn hoor. Ik kan het zeggen, bij, alle, bij alle zo en onder leven. de 30 waarschijnlijk. Hè? Nee, de, de leeftijd zegt niks. Hennie, heb je wel eens van MeToo gehoord? Maar ze, moeten in, ze, hey, ze moeten een mailtje sturen met mijn leeftijd. Oké, okay, um, nou heel goed. Ja. Ik ben benieuwd. Oké, okay, nou, luisteraars natuurlijk ook weer allemaal bedankt. Ik hoop dat u genoten heeft. Met name van de Spraakwaterval van Henny. Uh, Henny, geweldig gedaan. Jos, en als ook u weer bedankt. Het, als Jop. u rond de Bob Voller wilt horen, morgen om drie morgen. uur, huis de Dijk, mm. hij is er, de Speaker. Yes. Jos, tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel, hoi zo. Hoi, hoi. hoi. hoi. Yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans perdu lendemain, le jour je n'aurais plus du tout la Nampelle le jour, moi aussi j'aurai quelqu'un qui